Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. De aanval lijkt kleiner dan twee dagen geleden... toen steden in heel Oekraïne onder vuur kwamen te liggen... en meer dan 40 mensen om het leven kwamen. Oekraïne spreekt nu van een aanvalsgolf met een kleine 40 drones. Iets minder dan de helft zou zijn neergehaald. Doelwit was onder meer Garkiv in het noordoosten van Oekraïne... Gisteren voerde Oekraïne een aanval uit op de Russische grensplaats Belgorad. Daarbij werden volgens de Russische autoriteiten meer dan twintig mensen gedood. De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen in het land uitgerukt... naar incidenten met vuurwerk. Het ging vooral om autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven brandden vier voertuigen uit. In Poederooien bij Zaltbommel gingen kerven en vlammen op. In Roden in Drenthe ontstond brand in een woning na een harde knal. Omwonenden zagen jongeren wegrennen. In Neer in Midden-Limburg is gisteravond een man van 36 omgekomen bij een vuurwerkongeluk. Samen met iemand anders stak hij in de tuin vuurwerk af toen er iets ontplofte. De man overleed ter plekke, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. Een Amerikaans oorlogsschip heeft twee raketten neergehaald boven het Rode Zee... die vanuit Jemen waren afgevuurd door Houthi-rebellen. Een Deens containerschip had een noodoproep verstuurd en het was geraakt door een raket. Op het schip is niemand gewond geraakt. Voetierrebellen hebben de afgelopen weken geregeld het internationale scheepvaartverkeer aangevallen. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. Raymond van Barneveld is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de kwartfinales te halen. Nagenaar verloor van de 16-jarige Brit Luke Littler. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit... en neemt het volgende week in de kwartfinales op tegen de Brit Scott Williams. Het weer bewolkt het, soms regen. Vanmiddag zon en een aantal buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 9 graden. Tijdens de aanwisseling staat er een stevige wind. Er vallen opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Nieuwsdag verloopt wisselvallig. Het, het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de A7 voor de afsluiddijk naar Friesland dicht...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 Heeft zondag weer verloren, je hebt een vadervlek En heeft je zoontje duikboos zitten spelen met je cassettedek. Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort Pootje baaien in Zandvoort Je problemen, die nemen ze mee. Broodje blaaien in zand, Broodjes en koffie gaan mee.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 Oh, dit hou ik niet uit Ik kan niet voor en ook niet achteruit Want ik zit klein tussen de deuren, Oh, oh, kom ik hieruit De eerste trein naar voor. Ik neem de eerste trein naar voor. Kijk huis, ik neem de eerste trein naar voor.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 de Iets de te versie van het lied. En u hoort hem nu de Passagier de Dream Band met E, hey, Ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Je wil steeds naar de koud Azure. Het is zo leuk, maar veel te duur Een jaar lang sparen voor een weekje strand. No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 Ze was een wonder in het spellen Van garnalen uit de zee Ze kende alles van de vissen Van de school in Kabeljauw. Heel mijn verleden, we horen mijn stad aan het eil. Amsterdam, o oh mijn Amsterdam, waarheen het lot mij brengen zal, voor mij ga jij toch volgen Amsterdam, o oh mijn Amsterdam.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 En daarvoor uh, de topstars met, met de sneltrein naar Zandvoort. En uh, dan laten we nu het stukje Zandvoort even achter ons. We gaan nu uh, meer naar uh, de Jordaan. Amsterdam wel te verstaan. En uh, de volgende formatie zijn Johnny en Rijk. Dat was een komisch duo. We staan uit natuurlijk Johnny Kraaikop en Rijk te gooien. Dat sinds de jaren 50 samen speelden in tv-shows, theater, tv reclame speelfilms en in televisieseries. En nu wordt ze nu Johnny Kraaikop en Rijk te gooien met O Waterloo Plein.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 Sneeuw moet met een scheutje rij, het water loopt blij Een keulse pot, een kolenkit, een steelpan waar een gat in zit een naakte je pop, maar dan zonder koop. Die Amsterdamse rommelmarkt. Van alles bij elkaar geharkt. Een zootje en toch is het fijn. Mijn vader klein. Oh.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 U naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wat een wereld tegenwoordig, wat een rare gekke boel, gaat alleen maar Knikkers als u maar snapt wat ik bedoel Eerst een fiets en doen een brommer Nu een auto fijn compleet Zonder gaat het zaakje rijden En dan zingt de hele keet Oh, die ooit. 70 kilometer Oh, Zabrijozia jee. Oh, zon -so. Vader zegt ik moet bekeren aan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 Het hoofd van Willem zoekt maar niet, zei Tante Kees.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 Gedroomde. Omdat hij werkeloos was geen aan en aan een oogliond. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood. Een schamel en, en, en kare. Ach, het was slechts een klein oog. Ja, het had haast geen waarde. Maar oh, het ontroerde de, de, de jarige zoon. zoon. Het kwam niet van zijn vader of broers, maar van Nelens. De oudste zoon van Tante Jean, Waarvan iedereen zei dat die homo in die mooie, lieve Jordaan. Zo werden ze vrienden, ach, God Nelus, begrepen. Iets wat er een ander niet deed. Ze reed. Zo werd er gerald en ze werden verhuisd, toch bleven ze samen voortaan. Ze vonden een woning en zijn toen verhuisd In die.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 Plafond. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden. Omdat hij gewoon weg niet verder meer kon. Dat Moken altijd een familie geweest is. Dat toont dit verhaal wel. In die mooie, in die Je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Deense aquafiet Die ik van me blijven niet In plaats van vodka of Englisje Een piquetanissie, een piquetanissie Een piquetanissie, Dat gaat er altijd in De eindring limonade, de andere drinkt weer wijn, maar al die zoete spullen zijn zeker niet voor mijn. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik er iedere keer. Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op en neer. Wat het liefste wordt ik duid maar zijn Nederlandse neut. Een pikketanissie gaat er altijd in. Een pikketanissie maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Duitse aqua die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Engelse zien. Een pikatane zie, een pikatane zie, een pikatane zie, dit gaat er altijd in. Een pikatane zie gaat er altijd in. Een pikatane zie, mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En ook die tuinse aquafie Die drink ik van mijn me lijf niet In plaats van vodka, of een lycée, Een pikke een pikke Een dikke thamesie, dat gaat er altijd in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 en wil je nooit het nog meer vandaan. O Amsterdam, wat ben je mooi. Met je krachten die en Rembrandt plein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit. En zou voor altijd bij je willen zijn, Oh Amsterdam. Ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. Oh, Amsterdam, Jova, Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh, Amsterdam, Jova, Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Nou, u hoort hier alleen maar die mooie oud-Hollandstalige muziek in Zandvoort uit Zandvoort. Dat was Mank met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. En daarvoor hoorde je Johnny Jordaan met een Piketanesi. Die gaat er altijd in. En de volgende dame, die we voor u gaan Daar nou, net waren het allemaal heren, maar nu hebben we een dame voor u.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 Je bent een vogelvrij, omdat er alles kan, zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam.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 Toch zo ver is Amsterdam.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 Stil. Nu lijkt alles uit te komen: tranen vormen tot een laag. Er groeit hoop uit zelfbeklag. Het is helaas maar voor een dag. Gelukkig niet.